Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor het houden van een parlementaire mini-enquête... naar belastingconstructies die via Nederland lopen. SP, GroenLinks en de PVDA hebben hiertoe het initiatief genomen. D66, ChristenUnie en enkele kleine partijen steunen het voorstel. De partijen willen de mini-enquête naar aanleiding van de onthullingen in de Panama Papers. Ze willen weten in hoeverre het Nederlandse belastingklimaat wordt misbruikt. Net als bij de gewone parlementaire enquête kunnen ook bij de mini-enquête mensen onder. Ede worden gehoord. Griekenland heeft zware kritiek geuit op het harde optreden van Macedonië tegen zo'n 500 vluchtelingen die vanmorgen probeerden de grensblokkade te doorbreken. troepen zetten traangas, rubberkogels en een waterkanon in om dat te voorkomen. Volgens artsen zonder grenzen hadden 200 vluchtelingen ademhalingsproblemen door het gebruik van het traangas en zo'n 100 mensen liepen snijwonden en blauwe plekken op. De autoriteiten in India willen een diepgaand onderzoek naar de oorzaak van de vuurwerkramp van vandaag, meldt de BBC. Daarbij vielen meer dan 100 doden en 400 gewonden. De slachtoffers waren in een tempel voor een vuurwerkshow die om veiligheidsredenen verboden was. Vermoedelijk is een verdwaald stuk vuurwerk terechtgekomen in de opslagplaats, waarna een enorme explosie volgde. De autoriteiten willen ook dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar de organisatoren van de vuurwerkshow in India.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 Gehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor dein...